Dit is Lieselot Thomas met het NOS short.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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file door een ongeluk tussen Diemen-Noord en Muiden, 4 kilometer. Verderop richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld 5. A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen de afrit Bunschoten en Laren, 11 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De A22 Velsen-Beverwijk is in beide richtingen dicht bij de Tunnel, Dat komt door een technische storing. Staan daardoor files op de A9 in beide richtingen zo'n 3 kilometer.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 naar ZFM Lunch, het lunchprogramma van ZFM Zandvoort, iedere werkdag van 12 tot 2. Blup, blup, blup, blup, en mijn knieën in het water in. Wat een leukste zwembadje. Enkele buien zeiden ze dus in het nieuws. Eén van drie uur en één van zes uur. Ja. Wat een gezelligheid. See you, family. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn er weer ondanks... Wat een pokering. Zit ik in een trein in Haarlem? Ik denk, nou, ik ga lekker achterin zitten. Want dat is heel makkelijk. In Heemstad en aanhoud. Zit net... Dames en heren, dit treinstel blijft in Harlem. U wordt verzocht, allemaal al concouderen. Wat een mazzel heb jij vandaag? He? Och, ik heb vandaag... Het is weer mijn dag, hoor, vandaag. Ja, ik merk het. Niet te filmen, zit dit. Dames en heren, uh, vandaag voor het eerst mijn sidekick. Ja, vorige week heeft hij het ook al een keer gedaan. Maar vandaag ook voor het eerst uh, bij mij. Uh, ja, klopt. Ja, nou, de heer uh, M. Mulder te zet. Dat uh, ben ik. Ja. Ik heel eigen persoon. Ook wel eens genoemd MM te zet. MGM te mag ook. Dat Kan ook, ja. Maar dan is het bekend van het politieblad. Hè? <laughs> Radio, tv en politieblad is hier bekend, <laughs> dames en heren. En, um, we gaan nog een gezellig programma maken. We hebben straks om half twee het regio-nieuws. En uh, we kijken wat er midden... En als alles mee zit natuurlijk om kwart over één... de weekendagenda met Joop van Ness Unie, hoor. Ja. Als hij niet, niet is weggeregend. Nee. Ah, nee, als hij niet weggespoeld is. Ja. Dat, dat weet je nooit met die scooter van hem, natuurlijk. <lacht> er, een beetje aquaplaning en. Ja, inderdaad. Maar goed, best wel wel wel te plus. Hebben we er wel zin in hoor, vandaag. Leuk gekeken naar de CFM TV vanmorgen natuurlijk. He, waren leuke filmpjes te zien, heb ik gehoord. Maar ik heb niet gekeken, want ik zat in een trein. Nee, ik heb wel een stukje gekeken en dat ja. is inderdaad ja, iets heel ouds van de tros. Ik vond het wel grappig om te zien. Ja, dat heb, dat heb ik. Oh, dat zag ik op Facebook. Of op uh, YouTube staan. Colander, dat ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En uh, wat je ook wel vaak ziet is die leuke oude tramrit van Amsterdam naar Zandvoort. Hè? Met die blauwe tram. Ja. en zo uit 1957 of zo. Dat, uh... Ja, die is oud inderdaad. Ja, dat is heel oud. Daar heb ik nog niet gezeten. Jij niet, maar nee, nee, nee, Toen was ik nog niet eens geboren. Nee. Toen was dus ik nog niet ik eens in de, de planning. Ik heb er nog niet gezeten. Dat is oh. geweldig. Cool. Gingen we ermee naar de arts in Amsterdam? en Die kwam naar het Zandvoort en dan stapte hij in Haarlem in de slachthuisstraat. En er staat bij, stapte hij op en dan ging hij zo naar Amsterdam. En dan stapte hij in Amsterdam weer over op lijn 9. En dan, dan ging hij zo naar de arts. Leuk man! Tijden waren op. En nu hebben we de trein en de bus. Ja, nou. ja. En daar zijn we blij mee. Als we rijden, weet je. Sommige mensen snappen er ook niks van. Er was, er was, echt waar, er was zo'n zo schoonmaker in Adem. <laughs> die, die had zijn container gewoon even los op het perool gezet. En dat perool loopt natuurlijk een klein beetje schuin af. Mm -hmm. Ja hoor, vlak voor de trein. Vuil container op de rails. Maar als je net kon net stoppen. <laughs> maar goed, hebben we dat ook weer eens mee. Jongen, ik heb alweer veel meegemaakt vandaag. Niet te geloven. En de dag is pas net begonnen. Ja, we're nog we're een hele dag verder. Ja, het is net over twaalf. Het is net over twaalf, we hebben van alles meegemaakt. Goed, nou, wat is er gaan We gaan eens een beetje muziek maken, want uh, die dat oude melder <laughs> schiet <van> dit <much> Nou, dat is een toepasselijke plaat, hoor, dit. I See The Rain. Nou en of. Uh, uh, uh, uh, I see the rain. Nou, die hebben we genoeg gezien vandaag. Dus we vragen ons af wie dat nou eigenlijk eens een keer gaat stoppen. Want dat, uh, wie, wie stopt nou eigenlijk die regen? Wie, wie kan dat nou? En wie gaat nou die regen even stoppen gewoon? Weg met die natte troep! De Revival. En uh, dat, dingetje, dat heet Hold Stop the Rain. Ja, dat vragen we ons echt af Die dat nou eens een keer laat stoppen. Maar nou, God de Water. Ik ben ook, uh, ik ben ook, uh, ik ben ook zojuist uh, lid geworden van een nieuwe band. Oh? Ja, ik heb een nieuwe band. Daar ben ik lid van geworden. En die heet Wet, Wet, Wet. <laughs> ja. Dat ja zo. Uh, uh, toen ik hier binnen zag komen, klopt het wel eigenlijk. Ja. Dus ik ben nu lid van Wet, Wet, Wet. I Dat vandaag niet meer droog wordt. Kennis, natuurlijk, ook van de grote hit Love is All the Round. Maar dit ding laat ik eens een andere draaien. You. Julia says: straks om half twee hebben wij het regionale nieuws vandaag gelezen door Maurice Mulder, dames en heren. Ja, ja. Onze eigen Fred Emmer <laughs> <laughs> Niet te geloven uh, Ja Dit is Indila Een van mijn favorietjes van het ogenblik Dernière danse Prachtplaat Oh ma de souffrance Pourquoi s'acharner? Tu recommences.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 We dat heet Der Nier Dansen. Ja, dan luistert u naar al de hele dag. Gezellig, hoop ik. Dat u dat leuk vindt. Jawel. They don't try to Dit is Kovacs. I love... <laughs> To dust Know you can't amuse me So leave you miles Ashes to ashes Dust to dust If the spell won't kill you Your ego dies My Love. En uiteraard, u herkent het gelijk aan het drumgeluid. Dit is Stevie Wonder. Superstition. Dat Stevie zich niet meer liet voorschrijven door de Motown-bazen wat hij moest zingen, geheel zijn eigen weg ging en vanaf dat moment met fantastische albums uit van zoals Inner Circles, Music of My Mind waar dit vanaf komt en uh, Fulfilling This Full Circle of ja, en natuurlijk niet te vergeten soms The Key of Life en uh, een hele eigenzinnige Stevie. Ik heb laatst nog een keer live gezien op tv. Zandvoort en de regio. En hij kan het nog steeds. Hier is het Regio Nieuws met Maurice Mulder. Een goedemiddag, Ruud. En goedemiddag, luisteraars. Op een sprankelende wijze is basisschool De Duinroos... het nieuwe schooljaar ingegaan. Niet alleen kreeg het gebouw een likje verf... ook had zij een feestelijke opening... wegens het behalen van een basisarrangement van de onderwijsinspectie. Het rapport van juli 2014 toont voldoende. En dat betekent dat de onderwijskwaliteit op orde is. En ook heeft de school de norm gehaald voor de CITO-eindtoets. Op de busbaan bij de kruising van de Aziëweg en de Briantlaan in Haarlem... zijn donderdagmiddag een politiemotor en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval vond even voor twee uur plaats. Zowel de motoragent als de bestuurder van de scooter raakte door de aanrijding gewond. Beiden zijn na de eerste zorg op straat overgebracht naar het ziekenhuis... De 15-jarige scooterrijder uit Haarlem mocht na controle in het ziekenhuis weer naar huis toe. Hij bleek geen verwondingen te hebben, maar hij bleek ook geen rijbewijs te hebben. En de motoragent liep letsel op aan zijn schouder. Na het verkeersongevallen analyse-team van de politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeval. En meer bromrijders hadden pech gisteren, want een scooterrijder, een bromrijder, op donderdagmiddag op de A. Hofmanweg in Haarlem is tegen een stilstaande vrachtwagen gereden. Het ongeval vond rond kwart voor vier plaats, even voorbij de waardeweg. Twee ambulances, politie en een traumahelikopter zelfs rukten uit... om hulp te verlenen aan de twee opzittenden. De bestuurder van de scooter raakte door de klap ernstig gewond. Ambulancesbroeders hebben de passagier ook nagekeken... maar zij kwamen gelukkig met de schrik af. De gealarmeerde traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet meer te plaatsen te komen. DJ Afrojack verklaarde al eerder dat de Bugatti Veyron zijn liefde van zijn leven is... En gisteren kwam de dag waarop hij met zijn twee meter lange lijf in de supercar kon zitten. Met een triootje op Zandvoort, oftewel drie van die mooie wagens. Nou, we je hopelijk niet uit te leggen waar die V-Rons vandaan kwamen. Er zijn er in Nederland nou niet bepaald veel mensen die drie van deze supercar exemplaren bezitten. Laatst zagen we al hoe de witte Grand Sport een trust-rap kreeg. Maar het was nog niet klaar met de sponsorboodschappen. De oude trouwe grijze V-Ron werd eergisteren van een rap voorzien waarop de Mediamarkt dit keer aandacht kreeg. Nou goed, samen met de nog toen de tijd Veyron... werd gisteren loggetrapt op het Zandvoortse circuit. En Afrojack had daarvoor ook een uitnodiging gekregen. Nou, wil je zien wat er allemaal precies was in het mooie PK-feestje op het circuit? Kijk dan even op het Insta Instagram-account Dutch Bugs. Net als vorig zomer geeft Sky Radio midden in de zomer... een exclusief concert in de haven van Zandvoort. Zaterdag 24 augustus maakt het Volendamse duo Nick en Simon... zijn opwachting in de Zandvoortse strandpaviljoen... Kaarten zijn niet te koop, maar alleen te winnen via Sky Radio. Dus luister iedere dag naar. Nou ja, moet ik eigenlijk zeggen: Sky Cfm, Radio. Zie Zie je En trouw... kijk op de website van Sky ja. Radio, dat vind ik een betere. En overigens. overigens ja, vertel uh, 24, 24 augustus is zondag. Oh, cool. <laughs> heb ik het fout gekregen? Ja, het is Sorry. vandaag de 22e, dus niet is de 24e de zondag. Ja, ja. ja. Ik wil, ik wil niet vervelend doen, maar... Nou, ik ga even kijken welke dag er dan precies is. Of ja. zaterdag is de 23 of zondag de 24, maar daar kom ik later op terug ja. uh, Vanmiddag om 4 uur is een opening van de tentoonstelling van de Historic Grand Prix in het Zandvoortsmuseum. Museum, no Zandvoorts een nostalgisch tentoonstelling over het circuit. Omdat het 75 jaar geleden is dat de eerste straatrace hier in 1939 plaatsvond, staat de expositie hoofdzakelijk in het teken van deze tijdsperiode. Met historisch beeldmateriaal, promotiemateriaal en verschillende zeldzame attributen. De opening wordt verricht door niemand minder dan Jan Lammers... en de wethouder van toerisme en economische zaken Gerard Kuiper. U bent van harte welkom om samen met hun het glas te heffen op een mooie tentoonstelling... als voorafje van het spectaculaire historic Grand Prix weekend van 29 tot 31 augustus. En tot zover het Regio Nieuws. Geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. We zijn allemaal heel benieuwd en helemaal goed. Gaat het nog droog worden vandaag? Nou, ik ga kijken voor je. Ik ga het je vertellen zelfs. Want de meeste bewolking en buien regen is al meestal ja, hangt er nu al boven en moet bijna weg zijn, want het is later vandaag opklarend. Vlarend. tot harde zuidwestenwind met een kracht van 5 tot 7. En maximum temperatuur van ongeveer 16 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met opklaringen. In de ochtend nog kans op een bui. Matig tot pijkrachtig westelijke wind. En het maxima komt niet hoger dan 17 graden Celsius. En als we kijken naar zondag is het wisselend bewolkt en ook kans op een bui. Zwakker tot matige westelijke wind. En het kwik stijgt ook niet boven de 17 graden. You want to belong to it You care what they think of you when you're all alone by yourself. Do you like you? Do you like You don't have to try so Kajot. Ze blijft het proberen, die Colby. Colby Kajat en het nummer heet Try. Nou, we stonden net even naar buiten te kijken. Jongen jonge, wat een shower, zeg. Ik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 shower No is het. the zagen we net hoor. shower Tell me where we i don't really have a clue. Is yeah. love I me where we running to cause maybe this all cowboys lost his way. Singing Be the one She's dead. een single van Waylon. Van zijn nieuwe album en dat heet Love Drunk. En zo heet de single ook. Ja, en uh, we hadden nog een uh, kleine correctie hè, geloof ik op het nieuws. Uh, heb je dat al? Ja, dat heb ik al. Nou, dat heb je Meteen al. Meteen de hele redactie. Ja, hele redactie, gelijk overspannen. Want ja, uh, ja dat snap ik. Ja. De vonken vlogen eraf. Hè. Dat is niet de druk, geloof. Druk, druk, druk. Ja, druk. het is er Helemaal niks van. En na goed zoekwerk zijn we erachter gekomen. Het is op zondag 24 augustus. Zal het Tvalletamse Dujonik Simon in het Zandvoortse strandpaviljoen, de haven van Zandvoort, gaan optreden. En Sky Radio geeft daarvoor 250 kaarten weg. Ja, oké. Okay. Nou, dat is leuk. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Weet je dat ze een nieuwe single uit hebben? Oh, dat wist ik eigenlijk Ja, die is net binnen. Komt net oh, binnen. Net, er komt net binnen. Zo, komt uh, zo heet van de naald komt die binnen. Een nieuwe single van Nick en Simon. En het nummer, dat heet Leven de Vrouw. Oh, ik stem voor. Le ja, ik ook. <laughs> Nick en Simon. Die wakker worden, wetenschappers in de waard.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 Nog dus te zien in de haven van uh, Zandvoort. Uh, uh. Ja, helaas hebben wij het niet georganiseerd. Het had het leuker geweest. Maar goed, uh, nummer dat heet uh, Leven de Vrouw. Wij zijn altijd de Sjaak. we bedoelen het zo goed...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 Dat is een duidelijke persieflaasje op uh, Veldhuis en Kemper, als ik het zo hoor. Ja. Dit is Brett. En dat heet The Guitar Man. Who draws the crowd and plays so loud, baby? It's the Guitar Man.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 The Guitar Man, een van de grote hits van de band Bread. Ja, dan time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Hè? Want het zit er alweer op het eerste uur. Jongen, jongen, het gaat wat snel. Het gaat echt snel. Ja, gaat hard. Het gaat sneller met jou als met uh, Rob, moet ik zeggen. Ja, maar het komt omdat ik ook veel leuker ben. <lacht> <lacht> In ieder geval goede muziek, dat is, dat is de kern, denk ik. Dat zou het. hele verhaal, jij denkt Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, spreek, ik zeg het maar niet. <lacht> Oké, okay, maar we gaan eventjes naar het NOS nieuws van 1 uur. En daarna zijn we nog een uur terug. Natuurlijk met de weekendagenda en het regio nieuws. Op deze prachtige vrijdag de 22e augustus. Dus ik zou zeggen, Maries, neem even een bakkie. En, uh, ja, ga ik doen. Smeer, smeer je stem nog even. En, uh, Koffieautomaat in de ontvangstruimte staat aan. Dus uh, kan dat, ik zijn. ga rennen. Oké, okay, doei. Tot zo. Tot zo.